De president van Jemen heeft gezegd dat hij wordt gesteund door de meerderheid van de bevolk bevolking en dat hij gewoon aanblijft. Een aantal hoge militairen is overgelopen en heeft zich bij de opstandelingen gevoegd. In Sana'a, de hoofdstad van Jemen, gebruiken overgelopen militairen tanks en andere militaire voertuigen om betogers te beschermen. Er staan tanks bij het plein waar de demonstranten samenkomen. En volgens verslaggever Judith Spiegel klopt het niet dat president Saleh nog steeds een meerderheid van de bevolking achter zich heeft. Nee, ik geloof dat eigenlijk niet zo meer. Ten eerste wordt hij natuurlijk niet meer gesteund door het leger. Nou, dat dat, uh, dat zegt wel heel wat. je jemenieten die die tot, tot eigenlijk vrijdag, wel aan de kant van de president stonden, of of tenminste niet heel erg tegen waren. En die zijn om na vrijdag na het bloedbad dat hier plaatsvond, en die zijn nu ook tegen de president. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen de president... en vrijdag werden 52 betogers doodgeschoten. Als handreiking aan de betogers stuurde president Saleh gisteravond het hele kabinet weg. De uitvoering van het grootste wegenproject in Nederland kan beginnen. Minister Schultz heeft vandaag het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ondertekend. De komende tien jaar ondergaan de snelwegen tussen de drie plaatsen een metamorfose. Ze worden verbreed, er worden tunnels en een aquaduct aangelegd en honderd bruggen en viaducten worden aangepast. Het kost allemaal bij elkaar een kleine 4,5 miljard euro. De uitbreiding is volgens minister Schultz nodig om de noordelijke randstad in de toekomst bereikbaar te houden. Ja, wat je ziet is dat uh, rondom Schiphol, Amsterdam, ook richting uh, Almere... er gewoon altijd heel veel files staan. Bijvoorbeeld de A1 bij uh, Diemen, Meidenberg is een hele bekende. En uh, ja, wil je toch dat deze regio bereikbaar blijft... dat je daarmee ook economisch gezond blijft, moet je gewoon echt iets gaan doen. Er gaat ook geld naar het treinverkeer tussen Lelystad en Schiphol. Een kleine anderhalf miljard. Eind dit jaar wordt begonnen met de A10 Oost. Het hele project moet in 2020 klaar zijn. De man die vorig jaar zomer in de Groningse plaats Wildervank twee meisjes doodreed is vrijgesproken. De meisjes van allebei tien jaar oud zaten op straat te spelen vlak na een erge bolle brug. Volgens het OM was de man schuldig aan het ongeluk omdat hij zijn snelheid had moeten aanpassen en omdat hij onderuitgezakt zat. Justitie had een werkstraf en rijontzegging geëist. Maar volgens de rechtbank was sprake van een uitzonderlijke verkeerssituatie. De persrechter. De rechtbank heeft vastgelegd. Dat voor de bestuurder eh, niet zichtbaar was dat de kinderen aan de andere kant van de brug speelden. Het was ook voor hem niet voorzienbaar dat die kinderen in die een hele lage houding bij, vlak bij de grond aan het spelen waren. Hij reed niet te hard en ook de vraag of hij wel of niet recht op had gezeten, had niet gemaakt dat het ongeval niet plaats zou hebben gevonden volgens de rechtbank. Het weer, zonnig, het kan 15 graden worden, behalve in het noordwesten. Daar is bewolking en wordt het maar 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog en iets warmer dan vandaag. ANW, verkeersinformatie. Gezien het aardige weer zijn er toch een flink aantal problemen op de weg. In totaal staat er 70 kilometer aan fieden. De opvallende files die staan op de A15, van Europoort naar Rotterdam... tussen Rosenburg en Spijkenisse, 8 kilometer... De andere kant op tussen Pernis en Spijkenissen, 6. Dat komt omdat aan beide kanten de afritspijkenissen helemaal vol staat. De A27 van Breda naar Utrecht tussen Oosterhout-Zuid en Geertruidenberg, 8 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daar is de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Dordrecht over de A16 en de A15. Van de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden, 8 na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Beuningen en Knoopend Eewijk, 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vijf minuten over vier, precies. En het is in de Villa hoog tijd voor ons panel Schuld en Boete. Vandaag uh, hier aan tafel Merel van Debe, hartelijk welkom. Justitieverslaggever van de pers. Emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingrecht Anton van Kalmthout, ook hartelijk welkom. En strafrechtadvocaat Theo Hiddema. En natuurlijk, u raadt het al, ook hartelijk welkom. Uh, we hebben zojuist gesproken uh, over de vastgoedfraudezaak, de klimopzaak. En... Um, vooral de problemen voor, voor de markt, hè, voor de, voor de mm. marktpartners, ik maar zeggen, als er geschikt wordt. Met verdachten, hè? Verdachten verdachte, betalen precies. dan een bedrag. En nou ja, bedrag, uh, één, uh, maar liefst 70 miljoen. Ja. Dan, dan uh, Koop je recht, uh, verder rechtsvervolging af? Ja, vaak. dan komt er dus geen veroordeling. En dan de zakenpartners nu die denken, kunnen we dan straks nog met zo'n meneer, instantie in zee. Kunnen we zaken doen? Hij is niet veroordeeld, is niet vrijgesproken. Is dit iemand waar je op een nette legitieme manier zaken mee mag doen? Dat is dan een vraag die boven de markt hangt. Meneer Hiddema, heeft u daar een idee bij? Nou, dat is een kwestie van je eigen persoonlijke voorkeur. De vraagstelling gaat ervan uit dat de eventuele zakenpartner in SP al weet dat er een schikking is, mm -hmm. toch? Ja. Nou, dan weet hij ook dat die man geen beroepsverbod heeft gekregen. Dan weet hij ook dat hij vervolgens zaken met die man kan doen. Maar dan weet hij ook dat die schikking niet voor niks is geweest. Je koopt niet nee, niks af. Maar goed, als hij toch bereid is, want anders zoekt hij niet verder... om in zee te gaan zakelijk met iemand met zo'n schikking... Hm. ja, dan is het maar net in welke positie... heb je zijn advies nodig of heb je een voordeelaanbieding voor hem? Je weet het maar nooit. Maar als je toch bereid bent omwille van je eigen centen... want het blijft toch een, toch een, een centenkwestie... in zee te gaan met iemand die met zo'n... Wat is het? Een schikking. Mm -hmm. u, u, u heeft... Nou, dan, dan ben je dus kennelijk al bereid om dat te doen. Nou, dan, dan gaat het meestal ook over een beetje geld. En dan weet je ook dat een beetje schikking... van enige omvang ook wel enig listig denkwerk... Daar aan uh -huh. vooraf is gegaan. Wat u, u vervolgens zelf... is afgestraft. Nou, u... dan denk je: dan pak ik maar de slimste met de, met de dikste schikking. U staat zelf een cliënt bij in deze hele grote fraudeaffaire. Hè? Die klimaopzaken. Het zijn me nogal wat ik mensen en bedrijven. Ik zeg geen stom meer over de aard en het wezen van mijn klandizie. <laughs> dat wil ik u wel melden. U we praat helemaal niet meer over He? uw werk. Geen stom. Over, over... mijn, mijn je eigen moet persoonlijke betrokkenheid Je moet niet verkrampd raken. Bij, bij mijn particuliere bezoekers, bij mijn eigen blijft even buiten school. Nou, dat, dat de meneer helemaal zegt. Ik dit, omdat best hij een iets, beetje in een probleem is. Het Brengen, maar vraagt u Iets klimopperigs. Ik... Hoopt u op een... Nee, want ja, u heeft geen cliënt. Cli cli cli althans, wij weten niet van een cliënt van u mm in -hmm. een klim. Mocht u een cliënt hebben gehad, zou mm -hmm. het zo geweest zijn... dat u een cliënt had in de klimopzaak. Ja. Zou u dan een, uh, op een schikking hopen? liever dan voor op een, op een, op een, een, een, nou, een ja, zaak? Ik, ik, ik, ik, ik, ik vertolk natuurlijk altijd de diepste wens van mijn cliënt. Ja. En als die cliënt een, een schikking makkelijk te behappen weet... en dan al het rumoer vanwege zijn prestigeverlies liever vermijdt... dan kan ik me voorstellen dat ik zeg... nou, je hebt toch een dikke portemonnee, doe er maar wat weg... Tom? Tom. Tom. Tom. Zo, dat is ook meestal het, het argument. Wat in een heleboel van die mensen, de mening in kluis ook... die voelen zich van A tot Z onschuldig. Hm. Maar om van de soeza af te geraken kan jaren duren. Want het zijn vaak hele prestigesdagen die tot aan de Hoge Raad worden nou, doorgezet. Ja, maar met, dan wordt er dus gewoon altijd dan gezegd: je gezegd je om van het gezeur af en zijn, betaal ik wel. Ja, dan betaal ik wel. Dat nou, is toch wel heel makkelijk als je dan dus een dikke portemonnee hebt. Dat ja, het dan natuurlijk. zo kan gaan. Ja, dat is ook zo. Maar het is voor de staat ook rendabel. Want anders moet de staat op kosten van Joost nog weten hoeveel papier doorgaan. Leren van Leeuwen, er, was nog iets anders. er was nog iets anders aan de hand. Uh, in deze zaak zijn de rechters gevraagd. Vrijdag door twee uh, advocaten van twee verdachten. En vandaag door twee advocaten van verdachten die vandaag uh, voor de rechter zouden komen. Dat zijn de ex-directeuren van het pensioenfonds van Philips. Uh, om een gedichtje wat de rechter uitgesproken zou hebben. Jantje zag eens pruimen hangen. En daar zit al de suggestie in dat er inderdaad gepikt is. Ja. Ja, ik ben... Ik, is dit serieus eigenlijk? Vraag ik aan je gewoon dus. Nou ja, ik, ik ben niet bij deze zaak geweest, dus ik heb dit helemaal niet meegemaakt. Maar ik zag het ook vandaag dat dat gebeurd was. En ik moest er wel om glimlachen, omdat de voorzitter van de rechtbank uh, de heer Verpalen is. En die heeft ook de zaak tegen Willem Holleder gedaan. Dus ik kan wel een beetje voorstellen hoe dan de setting is in zo'n zaal en de sfeer. Hoe bedoel je? Nou, hij is een... Um... Uh, bij Holleden had je af en toe ook het idee... dat het alsof ze met z'n tweeën in de kroeg zaten, bij wijze van spreken. Het was allemaal heel oh. gezellig. En er werd, het had er ook een hoog cabaret gehad... wat af en toe <tus> daardoor ook heel irritant was. Omdat je dan dacht, er zaten heel veel lachers op de publiektribune. tribune. Dat klinkt dan heel leuk, maar het gaat over hele ernstige feiten. Ja, ja. En dat is natuurlijk hier ook zo. En uh, als hij dan dat gedicht voorleest... ja, het, ja, het is gewoon... Ja, het kan gewoon niet meer. Het is gewoon, het is gewoon dom. Ja. Hij moet het gewoon helemaal niet doen. Maar het doen. is eigenlijk heel erg dat het niet meer kan. Want we zeiden het net al, we hebben het er eerder over gehad... dat dit gedichtje nog niet zozeer op schuld duidt... als wel op het feit dat er sprake is van een grote verleiding... waar blijkbaar veel mensen geen weerstand aan kunnen bieden. Ja. En dat is, lijkt me als een paal staat als een paal boven water in zo'n zaak. Ja, maar je kan, ja, maar... Al, je kan altijd wel, vanwege de sfeer die een bepaalde zaak omringt af en toe eens een neiging om een gedichtregel naar buiten te brengen. Maar hij deed dit als gevolg van de bespiegelingen... die hij zich al eigen had gemaakt, aangaande de inhoud van het dossier. En dat is natuurlijk een beetje pijnlijk voor de verdachte. Dus u te... vindt het helemaal niet om te lachen? Dit kan serieus daar, uitpakken voor die rechter? Als ik daar zou zitten en degene die over mijn toekomst mede beslist... die zit daar een, een gedichtje voor te dragen... Meneer Van Kant, wat vindt u ja, daarvan in dit geval? Ik ben er niet vrolijk van. Ja, de rechtszaal is uh, zeker bij dit soort ernstige zaken niet bedoeld voor, uh, voor gedichtjes en voor vrolijkheid. Uh, het, het, het, ik kan me voorstellen dat het toch op enige vooringenomenheid uh, leidt. Duits, ik zou, en... Als verdachte zou ik het ook niet uh, pruimen als dat... Uh, dus u begrijpt dit vraagingsverzoek ook best? Ik begrijp, ik begrijp het wel. En ik vind dat rechters ook uh, zich heel goed moeten, moeten realiseren... wat de impact is van wat ze misschien als een grapje bedoelen. Mm -hmm. Maar het gaat niet om dat zij als een grapje bedoelen. Het gaat erom hoe degene die tegenover hen staat, de verdachte... hoe die dat mogelijk zou kunnen ervaren. En daar moet je uitermate voorzichtig mm. in zijn. Je moet je uh, als rechter op geen enkele manier uitlaten... dat maar de schijn van enige vooringenomenheid of partijdigheid blijkt. En zo'n gedichtje zegt hij ook niet voor niks. Nee, ja. Want, op basis van het dossier nee. wat hij maar zegt. Ja, dat, ja. Ja. En dat ja, maakt het serieus. Dan, dan, als je dat ja. beeld, als ja, dat bij jou nou, oprijst... Ja. Ja. aan de hand van de inhoud van mijn dossier... Nou, dan kan ik ja. alle hoop wel laten varen. Ja. Ja. Ja. Lijkt mij zo, hoor. En als dat vragen uh, toegekend wordt, die wraking, uh, Merel... dan duurt het weer een half jaar voordat de zaak op opgestart wordt. de ja, rechters, ja. do dossiers weer opnieuw lezen. ja. ja. Dus ook natuurlijk oh. met Wilders en alles, alles gewoon in je achterhoofd als rechter. En alles wat er gebeurt. En je weet dat, gewoon dat je nu als rechter helemaal onder een soort vergrootglas ligt. Is dit gewoon... Onhandig. Ja, dit is gewoon heel onhandig. Mm. Ik bedoel, hij kan die zaken prima doen zonder zo'n gedichtje. Okay, ja. Laten we even naar een initiatief gaan van uh, de Rotterdamse Partij van de Arbeid en Leefbaar Rotterdam. Een bijzondere coalitie. Uh, die willen dat Rotterdamse burgers mee gaan beslissen... over de hoogte van boetes voor bepaalde uh, irritante overtredingen. Zoals wildplassen of hondenpoep niet opruimen, fout parkeren en zo. Of hoe stoepfietsen? Oh, ja, allemaal van dat soort dingen. Dan ga de... ik waanzinnig aan ergeren. Hoe, <laughs> hoeveel zou jij daarvoor uh, eisen? Hè? Honderden euro. Dat bedoel ik. Hoe hoger de ergernis, des te hoger de boete. Uh, dus burgers mee laten beslissen. Antwoord van Kanthoud, wat vindt u van dit idee? Ik, ik vraag me op de eerste plaats af uh, hoe men dat dan wil gaan doen. Mm -hmm. Want uh, op de eerste plaats, het gaat natuurlijk om uh, uh, algemene plaatselijke verordeningen. Ja, het gaat om één gemeente. Uh, op één gemeente. Uh, die zijn al redelijk beperkt in de maxima die ze kunnen stellen. Dus het gaat toch binnen een, een hele kleine bandbreedte. Waarbij je dan praat over boetes van 10 tot 20 of 30 of 40, misschien 80 euro. Mm -hmm. Uh, dan ga je dan aan de burgers vragen van nou, wat vind je nou de waarde van een overtreding? En is uh, het gooien van een blikje bier nou erger dan het uh, verkeerd parkeren of een vuilnisbak niet op straat nee, zetten? Je, je krijgt een soort samenstelling van een top 10 van ergernissen, ja. Dat krijg je dan. De en, en dan zal vervolgens de, het, het gemeentebestuur daaruit dan een soort uh, prioriteitslijst moeten stellen. En dan moeten kijken of de boetes die er nu op staan, ja, of die dan misschien sommige wat lager, sommige wat hoger, uh, ik zie eerlijk gezegd de nou, relevantie daar niet zo verschrikkelijk nou van. Uh, van op, op die vraag van jou kan ik misschien meer een antwoord geven. Jij hebt een stukje over een proef die daarmee genomen wordt in Delfshaven. Ja, maar dat gaat weer iets over iets anders. Hè? Oh. Daar kunnen de bewoners uh, vooral uh, mee beslissen over waar de politie zich uh, op moet inzetten. Oh, okay. Waar ja. ze hun werk aan, waar ze hun. Dat hoort bij het hele voorstel. Dat is tweeledig ja. dit ja. voorstel. Maar kun jij ja. je iets bij voorstellen Wat, hoe ze dat in Rotterdam gaan doen, de vragen die Anton heeft? Nou, ik denk het is natuurlijk het klinkt heel populair. Ik denk dat de bewoners dan dat het een soort idee is vanuit we betrekken de burger Dichter bij uh, regelgeving en je krijgt veel meer invloed op het uh, werk van de politie. Maar krijg je dan een soort parlement uh, van straatbewoners en de, hoe moet je dat nou voorstellen? Als ik het niet Zou het niet drinken? gewoon zo zijn dat de hondenbezitter zegt: Nou, voor het niet opruimen van hondenboek ja, ja, 5 ja. euro en ja. voor een blikje bier drinken in ja. mijn straat 100 euro? Ja, dus, dan denk je het hier nou, ja, rondvraagt. dat hij gaat procent... natuurlijk uh, nou ja, dan, dan, dan Kom je in een situatie, dan ga je bij de buurten raden naar, naar, naar sancties, straf uh -huh. Nou, dat, dat zal op vrijwillige basis gaan. Je hoeft niet per se mee te doen aan zo'n enquête, mag ik hopen. Wie doen er niet mee? Dat zijn de mensen die de vrolijkste onbevangen levenswijze erop naplegen te houden. En de anderen een beetje hun eigen leven gunnen. En niet van, ik rook niet, dus hij mag niet roken. Ik heb geen hond, dus zijn hond mag niet kakken. Bier drink ik ook niet. Dus dat blik mag het helemaal niet. Dus wat blijft over in die vijf van mensen die zo nodig over die straffen zich willen laten. Het meest rancuneuze kankerende volksdeel natuurlijk. Ja. Ja. En die straffen ja. moeten dan ook omhoog, want ze denken dat raakt mij toch niet. Nou, ja, dat is, dat is Interessant dat is natuurlijk ook dat het volkscriminaal... per week zal het ongetwijfeld zeer uiteen gaan lopen. Dus ja. uit, dan, dan zal uit die, uit die uh, grote verscheidenheid aan opvattingen... zal het gemeentebestuur dan vervolgens weer een keuze moeten maken. En dat betekent dat een gedeelte van de mensen die had gedacht... van nou, dit gaat veranderen tot de Conclusie komt, gaat niet veranderen, want het is wel de grootste gemene delen die het gaat bepalen. Hm. Het zou me niet verbazen als, als alles blijft zoals het is. Mm -hmm. Meer of van leven, voor welk probleem zou dit nou een oplossing kunnen zijn? Ik hoop, ik ben blij dat ik die vraag niet krijg. <laughs> voor, voor welk probleem zou dit een op. Ja, waarom bedenkt men dit? Om het volle koers te houden. Nee, of zo? Om, ze om ze het te ge ge ge geven, dat zeggen ze ook, om ze meer te betrekken bij. Ja, meer te betrekken bij. Maar het ik denk inderdaad, hand was zijn neus is, want zou waarschijnlijk het de... zal het inderdaad zal het heel weinig. Uh, de verschillen zullen heel erg uh, miniem zijn. En ook voor een heel klein aantal maatregelen maar. Ja, het, ik, yeah, het, het, klinkt, heel, het klinkt natuurlijk heel veelbelovend en aardig. En god, uh, hè, we krijgen allemaal veel meer invloed. Maar... Mm. Nou, als je gelooft in de illusies, moet je het doen. Zo, dat is een uh, duidelijke stelling. Meneer Hedema, het is inderdaad gewoon... Een, Ach, je, je zou niet de, de, uh, uh, het volk sancties op moeten laten leggen... aan, aan, aan verdachten of aan anderen. Nee, natuurlijk niet nee. scheidig nee, dit, dit Kijk, de mensen die hierin appelleren... nou ja, de, je, je kietelt de meest zangerijnige inborst... en dat lucht op. <coughs> Ze hebben een, vorm, een formuliertje ingevuld. Nou, dat is het dan, hè? Maar dat, dat is het betekent... Als het aan de verwachtingen voldoet, want dat is nog maar de vraag. Ja, natuurlijk ja. voldoet het daar niet aan... want nee. al die nee, lui, waarom? die ja. kiezen vanuit de situatie dat ze zelf nooit zo'n boete krijgen. Dus die boete kan niet hoog genoeg. Ja. Dus ja. dat levert weer frustraties op. Toch? Oké. Okay. Gekte. Z zullen we naar minister Leers gaan, Geer? Ja, zeker. Die, die uh, stoten zijn neus nogal eens in Europa. Want hij wil namelijk de immigratieregels wil die zwaar gaan, uh, uh, strenger gaan maken. Bijvoorbeeld gezinshereniging, maar een, een minimumleeftijd van 24 jaar. Dat soort zaken. Nou... Om dat door te kunnen voeren, en dat moet hij eigenlijk wel... want de PVV, de genoogpartij, die hamert daar ontzettend op. Dat is hun, uh, hun core business, zeg maar. Maar daarvoor moet hij vijf, zegt hij zelf... maar sommige mensen denken van meer, vijf uh, Europese richtlijnen aanpassen. En daar heeft hij een gekwalificeerde meerderheid in Europa voor nodig. Dus dat is meer dan de helft plus één. Dus hij moet ontzettend veel landen moet achter zich krijgen. Hij beweert zelf... Uh, dat hij daar een heel eind mee aan het opschieten is, uh, Anto van houdt. Natuurlijk beweert hij dat. En dat zal hij nog heel lang moeten blijven beweren... want hij, hij kan moeilijk iets anders beweren. <laughs> hij is, uh, door het regeerakkoord is hij uh, opgezadeld met een taak... om een van de kernpunten van het regeerakkoord om dat te verwezenlijken. Dat zijn dus een aantal wijzigingen in het, in het vreemdelingen- en uh, asielbeleid. En um, daar is hij nou mee de boer aan het opgaan. En uh, nou, dan spreekt hij met een paar collega's... en die, die luisteren dan welwillend en zeggen dat ze... We zullen er eens naar kijken. We zullen er eens naar kijken. En uh, ja, dat is uh, een goede gedachte. Daar gaan we eens verder over praten. Uh, het, het, het, het, het merkwaardige is dat het niet alleen maar de Europese richtlijnen zijn. Uh, uh, het is, uh, Europa is Europese Unie... Europa is ook de Raad van Europa, waar ook nog een aantal verdragen zitten... waar we aan gebonden zijn. Dat zijn 47 landen, dat zijn uh, niet de 27 van, uh, mm -hmm. van de Europese Unie. En dan heb je nog een aantal verdragen die uh, ook vanuit uh, de Verenigde Naties... Gert Leers moet eigenlijk zijn. de wereld veroveren. Ja, eigenlijk en, en, wel. En hij, hij gaat dat uh, waarschijnlijk heel goedmoedig doen. En uh, nou, dat zal hij, dan het zijn bovendien, als, als het al zo lukken... gaat het om jaren van procedures. Want heel veel van die richtlijnen zijn tot stand gekomen... ook na, na misschien wel tien jaar lang met elkaar debatteren... en daarover, uh, uh, uh, zeg maar, allerlei compromissen sluiten. Dus ik zie dat uh, niet zo snel gebeuren. Minister Leers... Even tussendoor antwoord van kant houdt. Betekent dat misschien ook dat de verdrag voor de rechten van de mens... wordt opengebroken zou moeten worden? Ja, want dan want, ben je helemaal uh, aan de beurt natuurlijk. Ja, want als je de voorstellen leest, dan uh, zijn er heel veel bepalingen die te maken hebben met artikel 8 van het Europees Verdrag. Met name gezinsleven. En uh, nou ja, ik zie Nederland eerlijk gezegd niet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opzeggen. Meneer Henema, heeft u ook het idee dat wat dit betreft onze minister van de Immigratiezaken met een volstrekt onmogelijke taak is opgezadeld. en voor de PVV-bune gewoon wel druk aan het werk gaat, maar dat het onbegonnen werk is? Dat weet je maar nooit. Ik bedoel wij, van zo'n lange het, adem dat we dan het, al twintig kabinetvergunningen hebben. Wij het PVV, zijn. maar er zijn in andere Europese landen gelijkgezinde mm -hmm. massaal in opmars. En dat betreft landen die veel meer invloed hebben... en gewicht in de schaal leggen bij dit soort processen... dan Nederland alleen kan doen. Dus ik zou zeggen, wacht maar eens even af. Ja, u ziet er niet leven, zo maar... somber in, bedoelt u, dat hij, dat hij niet van... in eerste instantie de 27 lidstaten... best een groot aantal achter een, een paar van die standpunt... Als die, kan die landen krijgen. ook de hete adem van hun kiezersvolk in de nek gaan voelen... aangaande items waardoor Wilders nu groot wordt... En de uitstralende werking van Wilders over Worldwide zou ik uit willen zeggen, die moet je zeker niet onderschatten. En als men zich dan benauwd voelt in de vestingen die ze hebben opgebouwd, dankzij allemaal richtlijnen, regels en Europese rechtspraak. Moet je kijken hoe gauw ze van partner wisselen en hoe snel dat maar kan Maar ziet u dan, dan ook uh, wat, wat meneer Van uit? zei, wat toch een groot struikelblok is? Je dat het dan zo ver kan komen dat je de, het, je het artikel nou van de rechten van, van de mens daadwerkelijk zou en kunnen... We hebben Lissabon pas gehad. Hè? Ja. Mm -hmm. Waar Lis nou ja, met de hete adem van Wilders nog een beetje zijn figuur heeft kunnen redden. Want daar had hij veel meer kunnen doen. Uh, dan denk je, nou, dat wordt een hele stroperige bedoeling... om daardoorheen te, te verroeten en te roeien. Hè? Dat, dat weet je niet. Maar je weet nooit hoe snel sommige mensen... gemeenschappelijke belangen kunnen hebben. Waardoor zo de boel op. Negen van leven? Even oh. nog? Nou ja, ik zit me af te vragen. Kijk, heeft natuurlijk, meneer Hedema heeft ergens al een punt. Want als uh, je ziet het nu ook net met, met de verkiezingsuitslagen in Frankrijk. Dat kan ineens ja. heel snel gaan. Mm -hmm. Als het volgend jaar ook ineens landelijk een hele andere koers krijgt. Maar ja, ik weet niet zo goed of je dat dan toch ook al heb je meer landen achter je of naast je... of dat dan ineens binnen twee of drie jaar geregeld kan worden. Nee, die, die, die processen met, uh, met wijziging van richtlijnen... het is boven niet alleen die richtlijnen... want bij sommige, in sommige gevallen zou je zelfs het Europese verdrag moeten wijzigen. Mm, nou. uh, dat is een proces van, uh, van jaren... Het is interessant dat de commissie Meijers, dat is de commissie die de regering ook adviseert op dit soort punten, die heeft al die punten zeer gedetailleerd onderzocht. En dan zie je ook dat het niet om één of twee richtlijnen gaat. U bedoelt al die punten waarin het immigratiebeleid van ja. Nederland aangescherpt zou moeten worden. Ja, ja. en, en uh, komt uh, tot de conclusie na een bestudering van en de verschillende richtlijnen en internationale verdragen die vaak onderling ook samenhangen. Want als maar één richtlijn was, dan is het vaak niet het probleem, maar het is juist een onderling... Sterk samenhangend geheel. Je trekt aan één draadje en je hebt meteen het geheel. Nou, ja. waar, waarbij dus voor gedeelte dus ook weer... Eh, niet alleen de Europese landen van de Europese Unie... maar ook weer van de Raad van ja. Europa bij betrokken zijn. Dan zie je hoe ongelooflijk ingewikkeld het is... om een richtlijn tot stand te brengen. Dat hebben we ook gemerkt de afgelopen twintig jaar. Nederland is zelf een van de landen geweest... die altijd geroepen heeft dat er een Europees... asiel- en vreemdelingenbeleid moet komen. Nou, dat gaat met compromissen gepaard. Die zijn vaak moeizaam tot stand gekomen. En dan kun je niet verwachten... Dat, uh, omdat er nu in een paar landen, zoals de Herman zegt, nu de po het politiek klimaat wat verandert. Dat dan tegelijkertijd die 27 mm. landen of 47 allemaal in die, in die mainstream uh, doorgaan. Dat is absoluut niet te verwachten. Want er zijn ook tegengeluiden, met name in het Europees parlement, die anders dan in het verleden een heel belangrijke rol speelt. En het Europees parlement staat anders tegenover het, uh, het vreemdelingenbeleid dan bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Nederland. Want dat zijn eigenlijk de vier landen mm. waar het op dit moment uh, over gaat. Meer van Leeuwen, de, de Anton die schetst hier een, een enorm drijfzand. Ja. En misschien is het al wel zo dat Gert Leers denkt: Weet je wat, dit wordt, dit wordt zo'n enorm drijfzand. Ik hoop erop dat de PVV gaat zeggen: pff, Dat wordt allemaal veel te moeizaam. Laat maar zitten, we pakken wel een ander toppunt. Nou, dat denk nou, ik niet. Nee dat... hoor, dit, dit, dit. Oh, sorry. Nee. <laughs> nee, dat lijkt me niet. Ik, denk, ik ben wel benieuwd dat als het dus inderdaad zal blijken dat het allemaal heel lang gaat duren. Dat, het, dat er over een jaar nog helemaal niets is veranderd. Wat de opstelling van de PV dan zal zijn. Ja. Maar, maar om een gegeven moment kunnen ze het ook niet om die feiten. Als Gert Lees dat allemaal uiteen gaat ja. zetten. waarom het waar. allemaal moeizaam gaat en niet lukt zoals Anton van houdt dat nu schetst. Ja dan kunnen ze kwalijk zeggen, en toch moet je het doen. Ja. Ik bedoel, dat nee, is een standvoetend ze kind. De, Dit is nou een hele mooie zaak... waardoor de mensen de schelle van de ogen vallen. Als het zo zou komen, dat ook Wilders moet zeggen... die arme leers kan er verder ook niks aan doen. Die kan ook niet tegen de stromen in roeien. Dan wordt voor iedereen duidelijk waar we in verstrikt zijn geraakt. Maar wat bedoelt in u daarmee, verstrikt in, in, in een Europees van, recht? Van, in een, ja, in een spinnenweb van verdragen, richtlijnen en uitspraken waardoor je als nationaal parlement geen donder meer te zeggen hebt... En dat kan wel eens een beetje voede teweeg brengen bij de mensen... richting Europa, richting deze globale regelingen. En terecht. Vindt u dat niet alleen voor, als het om, om zaken als asielzaken en, en, ja, en nou, mensenrechten... De, gaat maar ook gelden ja, voor andere zaken het zeker. recht Ja, Zeker. Er vindt nu al een... Ho, ja, vindt u, de, voelt u, u zich enorm in een, in een Europees korset gedwongen? Ja, zeker. Dat zijn we ook. En er dus vindt nu ook een hooggeleerde discussie plaats... met hele scherpe kantjes in het NRC-handelsbad... Uh, over... Het Europees, over de Europese rechtspraak en hoeverre wij daar ons maar altijd aan gebonden moeten weten. Nee. We gaan even door U naar het fan, dat is nieuw. Nee, ik. natuurlijk niet. Het, ons nationale parlement. En in Engeland zijn die stemmen ook knalhard vanuit conservatieve kring, dat moet zijn oude positie weer bevechten. Hm. Wat vindt u me nu van Komtout? Wat breder tekenen. dan ja, alleen tegen... asiel- en immigratierecht, maar wat breder? Dat het... Nou ja, dat is het, het tegenstrijder, steeds. Aan, uh, uh, aan de ene kant hebben wij Europa heel hard nodig. Daar verschillen verschillende meningen wel eens over. We hebben jarenlang, ik heb het net gezegd, hebben wij gevochten... Uh, ook in Europa, op een Europees beleid juist te krijgen... omdat we zeer sterk afhankelijk zijn in alle opzichten, ook van anderen. In je asielbeleid ben je afhankelijk van wat er in andere landen gebeurt. Dus je moet het gemeenschappelijk aanpakken. Dat is ook altijd het uitgangspunt van, de, van het Nederlandse parlement... en van de regeringen geweest. En nu hebben we het. Dan hebben we op sommige punten moeten we dan ook wat toegeven. En dan zeggen we ineens van, ja, dat is eigenlijk toch niet wat we graag willen. Ja, het is altijd als je met 27 landen bezig bent. dan zul je dus uh, geven en nemen. Uh, als je kijkt naar de terugkeerrichtlijn, daar heeft Nederlandse zin gekregen. Bijvoorbeeld omdat de detentie van vreemdelingen uh, 18 maanden kan duren. Terwijl het merendeel van de landen eigenlijk vonden dat het maar 6 maanden zou moeten duren. Nou, daar zijn we dan heel tevreden mee. Daar hoor je dus ook niemand iets over zeggen om dat dan op te zeggen. Je kunt moeilijk zeggen als wij het ermee eens zijn dan accepteren we het. En als we het als land er niet mee eens zijn, dan deugt Europa niet. Dat is toch een beetje de houding die op dit moment uh, te beproeven valt. Nou, we gaan hier vast nog een keer op terugkomen. Tot slot dan. Uh, ons onderzoeksprogramma van VP Varen Argos... besteedde afgelopen zaterdag aandacht aan de dood... van een zwangere Somalische asiel, asielzoekster. Want ze verleed, uh, overleed vorig jaar zomer in AZC in Leersum. Nou, er is een onderzoek opgezet door de, de Inspectie voor de Gezondheidszorg... en ook het Openbaar Ministerie. En nu lijkt het erop dat zij geen goede uh, verzorging ge gekregen heeft. Nee, en, nou, dat ik... zou, en dat zou te maken hebben, uh, dan hebben we het weer over beleid... met uh, dat de medische opvang voor asielzoekers enorm veranderd is. Dat, ja. die, dat die versoberd is. En, en dit zou een gevolg daarvan kunnen zijn. Deze vrouw is overleden nadat ze uh, uh, uren heeft, pijn heeft liggen leiden... en geroep heeft om hulp en geen hulp gekregen heeft. Nou, De Kamer gaat zich daarover ja. buigen. U kent de problematiek, meneer Verkomt? Ja, ik ken de problematiek. Ik heb het rapport van de inspectie ook gelezen. Ik ben ook heel benieuwd wat het Openbaar Ministerie gaat, uh, gaat doen... Of het alleen maar is toe te schrijven zoals de inspectierapport al iets gemakshalve zegt uh, aan de uh, wijziging ja. van, het, uh, van het, de medische zorg aan de zielzoekers, dat betwijfel ik. Uh, hier zijn zo ongeveer alle fouten door iedereen die erbij betrokken was uh, zo ongeveer wel gemaakt die er gemaakt hadden kunnen worden. Ik vind dat de inspectie ook uh, eigenlijk heel gemakkelijk over, de, over de, de problematiek heen loopt en eigenlijk ook zegt nou, de schuldvraag kunnen we niet beantwoorden. Terwijl ze eigenlijk verder in het rapport die schuldvraag eigenlijk wel beantwoorden... door toch een beetje de mensen van schuld vrij te pleiten. Uh, de fouten die gemaakt zijn, uh, is onder andere... Uh, de ombudsman Alex Brenningmeijer... die zei ook in Argos... Uh, dat terecht naar mijn idee... dat hier ook meteen een onderzoek had moeten plaatsvinden. Mm -hmm. uh, dat is ook standpunt van, uh, van de Raad van Europa... en ook van de, van de Commissie voor de Provincie van Toortje... en onmenselijke en vernederende behandeling... dat als iemand aan de zorg van de overheid is toegewezen... en overlijdt... dat er dan altijd een onderzoek... een onafhankelijk onderzoek moet, uh, onderzoek moet plaatsvinden... naar de oorzaken. Nou, daar begon de ellende al mee... want dat kwam al niet, uh, niet dit, van dit de grond. Dit beperkt zich dan dus ook niet alleen tot in dit geval asielzoekers en asielzoekers. Maar dan kan je bijvoorbeeld de hele affaire Hans Kok doen. Kan, dat, dat, iedereen die in detentie is, ja. daar gaat het dan toch om? Het gaat om? om iedereen die in, in detentie en uh, ook uh, uh, in, uh, in, uh, in, zeg maar, uh, psychiatrische inrichtingen, waar de overheid een bijzondere zorg voor heeft. Als daar iemand komt ja. te overlijden, uh -huh. dan uh, moet daar meteen ook een verzoek komen om een autopsie te verrichten en te kijken wat de oorzaak is. Dat is één punt. En vervolgens uh, zijn hier zulke rare dingen gebeurd. En de, arts, de behandelend arts, die mocht niet meer het asielzoekerscentrum in, want die van de slechte verhouding met de verpleegkundige. En, uh, ja, ja, en al die dingen. Uh, er was geen patiëntendossier. Uh, uh, die vrouw lag urenlang op een matras beneden bij de baan Hier is dus alles gewoon zo fout alles gaan wat fout kon aan. gaan. Meneer Hidema heeft u wel eens zoiets bij de hand gehad... dat een, een cliënt van u, uh, door, uh, he, die onder de vleugels van de overheid was... dat hij dat, dat geen hulp heeft gekregen of niet op tijd hulp heeft gekregen... waardoor hij of zij overleed of schade ja, berokkend werd? Dan, dan betrof het een zelfgekozen dood en dan kom je meestal te laat. Hm? Ja. Nee, dit soort dit tragische affaires de... heb handen. ik nooit gehad. Maar nee. het lijkt mij van de, vanzelf een verpletterende vanzelfsprekendheid. dat onder vleugels van de overheid. in dit geval de Somalische asielzoeker het leven mm. laat. dat je dan primair je onderzoek richt op de medisch-technische aspecten. die zo'n overlijden. Maar heel kort, het wordt wel geweten aan het feit dat de zorg nu in particuliere handen gegeven is. Denk je dat dit soort zaken. Of we daardoor meer gaan krijgen? Uh, dat weet ik niet. Ik, wat ik wel. Uh, wat is nog iets anders, maar. Ik weet dat, uh, dat Leers ook nog weer bezig is met een sober regime. Voor, voor, voor ja. ouders die zijn uitgeprocedeerd met de kinderen die illegaal zijn, die eigenlijk weg moeten. Ja. Maar waar ook uh, het Hof in Den Haag en de Europese Hof ook al heeft gezegd van uh, dat kan niet, ze moeten voorlopig hier blijven. En heeft Leers gezegd van nou. Oké, okay, dan gaan we daar weer een nieuwe instelling voor maken. Dan moet dan allemaal weer nog soberder. Ja, ja. dat je ook denkt, weet je, ook qua medisch inderdaad, maar nou ja, allerlei zo, voorzieningen... Ja. Uh, nou, nou, okay. nou krijg je een situatie dat iedereen zich vergrijpt aan zo'n drama... door zijn belangetjes daar eventjes naast te zetten. Van hmm. dit was niet gebeurd, als leerst dat niet had gedaan. Die zak met geld had naar ons toe in plaats van naar die. Nou, we gaan kijken wat de politiek hierover zegt. En daarna natuurlijk wat ons eigen wat programma Argos daar weer over zeggen, ja. En wat jullie daar ja. van vinden, goed. Ja. Merel van Leeuwen, Theo Hiddema en Anton van Kanthout, hartelijk bedankt. Dit was Villa VP Rogo vandaag. Wij zijn er morgen weer. En zo meteen na het nieuws van half vijf is, zoals altijd, het Radio 1 Journaal. Tim Overliek. Um, we houden al de hele dag met een soort telraam bij het aantal bommen en granaten... dat de afgelopen dagen op Libië is afgevuurd. Dus we proberen de komende uren een heel helder en compleet beeld te schetsen... van wat er aan de hand is op militair gebied. Maar er zijn ook een wat vragen op uh, politiek, diplomatiek gebied. Dus daar gaan we ook uitgebreid over praten. En we blijven in de regio, want Jemen, uh, Syrië... daar verwachten we de komende uren ook een aantal actuele ontwikkelingen te melden. Dus heel veel buitenland, maar ongetwijfeld ook uh, nogal wat binnenland. Maar daarvoor zit alvast klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Maar net wel.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 De volledige aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. In de toekomst moeten huiskopers minimaal de helft van de waarde van hun woning aflossen. Ook kan er minder worden geleend, tot hooguit 110 procent van de waarde van de woning, om de kostenkoper op te vangen. Minister De Jager wil de nieuwe regels per 1 augustus invoeren voor nieuwe hypotheken. De president van Jemen zegt dat hij wordt gesteund... door de meerderheid van de bevolking en dat hij gewoon aanblijft. Ondertussen zouden steeds meer militairen overlopen naar de oppositie... en demonstranten beschermen met tanks en legervoertuigen... die ze mee hebben genomen.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 100 kilometer aan file... met toch een flink aantal problemen op de weg, ondanks het fraaie weer. De A15-Europoort Rotterdam staat in beide richtingen 7 kilometer... via voor spijkenissen. Dat had te maken met problemen op de afritspijkenissen... maar die zijn inmiddels verholpen. De A27, van Breda naar Utrecht... tussen Breda-Noord en Geertruidenberg, 10 kilometer. In die file zijn maar liefst drie ongelukken gebeurd met vrachtwagens. Op een aantal plaatsen is de rechte rijstrook dicht... Het is dus uh, duidelijk dat je beter die A27 kunt mijden vanuit Breda gezien. En om kunt rijden via Dordrecht over de A16 en de A15. Op de A28 van uh, Utrecht naar Amersfoort tussen de Alfred Den Dolder en Leusden, 11 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook voorlopig dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk and Lucela Carasso. Goedemiddag. De slag om Benghazi is nog niet definitief beslecht. De militaire druk op de Libische leider Gaddafi neemt wel toe. Het laatste nieuws hopen wij vanmiddag te krijgen van onze ooggetuige in Benghazi. Hans-Jaap Melissen. We proberen hem op dit moment te bereiken. Volop vragen deze uitzending voor een hele rit deskundigen over de militaire, maar ook diplomatieke en politieke strategie. Wat wilt u van hen weten? Reageer via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.nl. En dan de situatie in Japan. Ernstig? stug maar stabiel. Uit de gevarenzone is de veelbesproken kerncentrale nog lang niet. En nu komen ook de verhalen los over radioactief besmet eten en drinken... waar we straks op in zullen gaan. En later deze uitzending het verhaal over een bijzondere zwangerschap... en de bevalling. Moeder en kind maken het goed. Details later in dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Het wapentuig van Gaddafi lijkt zwaar beschadigd... na de bombardementen van de geallieerde troepen. Veel wijst erop dat Gaddafi grote moeite heeft... voet aan de grond te houden in het oosten van Libië. Blijdschap onder de opstandeling in Benghazi... dat hun stad niet meer volop wordt belaagd door Gaddafi's troepen. Op, op verwoeste tanks wordt triomfantelijk geschreeuwd... God is groot. Volgens de opstandeling is Benghazi, dankzij de westerse aanvallen... weer terug in de handen van het verzet. In Tripoli werd gisteravond aan een gebouw van het hoofdkwartier van Gaddafi verwoest door de geallieerde troepen. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat dit in strijd is met wat het Westen heeft gezegd over hun plannen met Libië. Ze zouden niet aanvallen. Het is in contradiction met de Amerikanen en andere die de op Libië ze weten, zegt de woordvoerder van Gaddafi, dat honderden vrijwilligers als een menselijk schild nu de gebouwen van Gaddafi beschermen. En precies dat risico op burgerslachtoffers is hetgeen waar de Arabische Liga zich zorgen over maakt. Na aanvankelijke steun, zelfs een vraag om lucht te aanvallen, kwamen er toen het eenmaal was begonnen, protesten uit die hoek. Uiteindelijk sloten de rijen zich toch weer. De liga steunt toch volledig de VN-resolutie... die dit militair ingrijp mogelijk maakt, zegt secretaris generaal Moussa nu. Het, het, het, is geen... het is geen bezetting van Libisch grondgebied, zegt Moussa... maar de westerse troepen zijn er alleen maar om de burgers te beschermen... in Benghazi en daarbuiten. ...een verslag van de gebeurtenissen gemaakt door Katrien Straatman. En is allemaal het resultaat van die VN-resolutie... ...van afgelopen donderdagavond voormalig bevelhebber van de landstrijdkracht... ...en generaal buitendienst Hans Koesie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij spraken u afgelopen donderdag, Lucelle en ik... ...en wij spraken u met, over het belang van die no-fly-zone. U had er toen nog een hard hoofd in. Want, zei u toen, dat brengt meestal alleen maar meer slachtoffers met zich mee. Hoe denkt u er nu al? Over vier dagen later. Ja, heel anders. Omdat de resolutie van de Verenigde Naties er ook heel anders uit is gaan zien dan ik had uh, verwacht. Want uh, omdat. China en Rusland uh, zo lang tegenspartelden, dacht ik dat er maar een hele krappe uh, no-fly-zone uh, uit zou komen. Maar die was dus veel ruimer, uh, omdat er dus ook uh, mogelijkheid werd geschapen... om uh, aanvallen uit de lucht op uh, bewegende doelen uh, uit te voeren. Nou, uh, dat is natuurlijk heel iets anders. En dat betekent dat uh, alle, alle tanks- en panservoertuigen die uh, zichtbaar uh, bewegen... dat die dus uitgeschakeld mogen worden. En daar uh, zijn de geallieerden ook al druk mee mee bezig, uh, ja, dat verandert natuurlijk de zaak uh, wel behoorlijk. Hoe gaat het in Libië volgens u? Nou, de, uh, nadat we vannacht dus ook het uh, militaire hoofdkwartier uh, uitgeschakeld is... Uh, wordt het natuurlijk uh, voor Gaddafi een stuk moeilijker... omdat hij nu dus veel minder goed in staat is om uh, leiding te geven aan, uh, aan zijn uh, leger... wat nog uh, trouw is gebleven, maar uh, wat natuurlijk uh, he helemaal niet goed in te schatten is uh, door ons, is uh, in de grote steden zijn dus een deel van uh, Gaddafi's troepen uh, aanwezig en die kan je uit de lucht uh, niet uitschakelen. Ja, dat kan wel, maar dat zou zo ontzettend veel burgerslachtoffers uh, geven. Dat, uh, dat is dus uh, niet, uh, niet, niet wenselijk. Ja, maar er geldt natuurlijk geen enkel VN-resolutie of NAVO of mandaat tegen als je te maken hebt met bijvoorbeeld sluipschutters die uit lege gebouwen schieten op tegenstanders van Gaddafi. Berichten die uh, vanuit Benghazi en omliggende ja. steden tot komen. Ja. Nou, dat is, dat is waar, dus er, er vindt dus, uh, nu een, een slagplaats tussen uh, de troepen van Gaddafi en de opstandelingen in, in verschillende steden. En hoe dat af gaat lopen, dat, uh, nou, daar durf ik uh, niet uh, een weddenschap op af te sluiten. Dat gaan we ook niet doen dan. Maar wat we misschien wel kunnen doen is bespreken hoe groot de invloed kan zijn van de militaire actie... waarbij wordt gekeken naar het militaire hoofdkwartier. Wat is aangevallen? Uh, waarbij thuis wordt gezegd... Ja, we zijn er niet op uit om Gaddafi uit te schakelen. Maar wat is toch een beetje qua druk vanuit militaire hoek... de onderliggende strategie? Als je zegt vanuit dat VN-mandaat uh, willen we de bevolking beschermen... we zijn natuurlijk toch een beetje op uit... om Gaddafi uh, het ook militair echt onmogelijk te maken. Ja, dat, dat is duidelijk, want dat is dus in het belang van de bescherming van de, van de Libische bevolking. Maar het, het gaat er dus niet om Gaddafi weg te, weg te krijgen. Uh, dat wil iedereen natuurlijk heel graag. Maar in de resolutie staat heel duidelijk dat het alleen maar gaat om beveiliging van de Libische bevolking. Maar... Dat betekent dus uh, de, de beschietingen van het leger dus, uh, zoveel mogelijk tegengaan. En dat betekent ook dat hoofdkwartier uitschakelen... want dan kunnen ze dat minder goed uh, coördineren. Dus uh, ja, de... No, uh, no, uh, de Flyzone is veel ruimer uitgepakt en geeft de Galliërs meer mogelijkheden om dus in te grijpen. Dus ja, dat is het goede daarvan. Er komen vragen binnen van luisteraars. Meneer Gekhard bijvoorbeeld, die vraagt zich af hoe je vanuit de lucht die strijdende partijen uit elkaar houdt. Hè? Dan denk je bijvoorbeeld alleen maar even aan die straaljager, die bleek zaterdag in handen van de op opstandelingen te zijn die neerstorten. Vormt dat een, een uh, moeilijkheid voor de militairen die nu bezig zijn? Uh, zeker, want uh, uh, ja, aan de buitenkant uh, kan je dus niet zien uh, of de piloot uh, nog Gaddafi trouw is of uh, bij de opstandelingen hoorde. Vandaar dat dus het uh, verkeerde toestel uh, omlaag werd gehaald. Maar dat, is, dat zijn, door, soort dingen zijn nu niet meer aan de orde... want er is geen uh, vliegtuig meer van Gaddafi... wat nu de lucht in durft te gaan. Dus uh, dat punt heb je niet. Je hebt dus alleen nog maar op de grond... dat je uh, uh, moet kijken dat je de niet op de verkeerde... Uh, Misschien wel op de goede tank... maar dan met de verkeerde maar, mensen erin. Maar ik denk dus dat, dat het eigenlijk geen, geen punt is. Want uh, de uh, opstandelingen hebben natuurlijk geen tanks. Ze hebben een paar tanks uh, die zijn in hun hand... Gevallen, omdat de bemanning dus uh, gevlucht uh, zijn. Maar uh, zij kunnen die tanks uh, niet bedienen. Ze weten ook niet hoe die kanonnen werken. Uh, hoe dat allemaal gaat. Dus uh, daarvoor ben ik dus niet zo bang dat ze op de verkeerde mensen schieten. Ja, en luisteraar Henk Boes die vraagt zich af hoe en wie gaan de opstandelingen van wapens voorzien voor, voor die strijd op de grond? Nou, dat is een, een, een groot probleem. Uh, ik heb begrepen dat ze dus een aantal uh, wapenmagazijnen van, van het leger... dus hebben open weten te breken en daar die wapens uh, zich hebben toegeëigend. Maar uh, ja, hoe dat, uh, hoe dat verder gaat, want uh, uh, dat weet ik ook niet. En het gaat nog niet zozeer om de wapens, maar het gaat natuurlijk om de munitie. Want uh, als je dus heel veel schiet, dan, uh, dan ben je er gauw doorheen. En, en hoe wordt dat aangevuld? Uh, het leger heeft daar natuurlijk allemaal systemen voor. Maar die opstandelingen natuurlijk niet. Dus uh, ja, ik uh, ben dus uh, niet vraag. zo optimistisch <laughs> dat het uh, gunstig gaat verlopen... die slag uh, in die steden voor uh, de opstandelingen. Nee. Hm. Welke doelen zou je in dat verband nog kunnen aanvallen in Libië? Nou, dit, ik, ik denk dat dat al, uh, ook al gebeurd is. Uh, opslagplaatsen van, uh, van brandstof, van munitie, om die uit te schakelen... zodat het leger van Gaddafi niet uh, bevoorraad kan worden daarmee. Ja, en als dat is gebeurd, hoe moet het dan verder? Als je dan inderdaad die bescherming uh, hebt gerealiseerd, als je inderdaad dat luchtruim tot je beschikking hebt. En vervolgens, zoals u stelt, uh, opstandelingen hebt die niet per se alle wapens kunnen hebben om, om al dan niet richting Tripoli te gaan. Ja, het is. Uh, ik, uh, ik weet ook niet. Ik, ik. denk dat het één grote chaos aan het, uh, aan het worden is binnen die, uh, binnen die steden. Ja, erg optimistisch klinkt dat niet. Nee, ik, ik, ik, ik ben dus bang dat er nog heel wat slachtoffers vallen. En uh, vandaar uh, uh, dat ik dat niet zo gunstig inschat. Ja, want durft u een tijdsbestek uh, uit te spreken? Nee, nee, nee, nee. Echt niet. Wat betekent dat dan voor de, voor de, zeg maar, de gelegenheidscoalitie? Nou ja, ze hebben natuurlijk uh, uh, moreel een enorme steun in de rug gekregen... doordat ze dus gezien hebben dat uh, nu op ruime schaal... Uh, de geallieerden dus uh, bombardementen hebben uitgevoerd. Dat ze dat ze dus uh, zo goed mogelijk behulpzaam zijn uh, voor hun. Maar uh, ja, uh, ze verwachten natuurlijk ook dat, er, uh, dat, er, dat zij voorzien worden van, van extra steun op de grond. En die uh, zullen ze uh, niet kunnen krijgen. Weet u wat, daar gaan we straks na vijf uur met u over verder praten. Hans Koesie, uh, voormalig bevelhebber van de, de landstrijdkrachten over de situatie in Libië. En dan gaan we inzoomen op de rol van de NAVO. Dan gaan we het nu hebben over Japan. De wederopbouw van Japan kan wel eens vijf jaar gaan duren. Dat is de inschatting van de Wereldbank. Vooral de prefecturen, zo heet dat daar, Fukushima, Miyagi en Iwate... die zijn zwaar getroffen door de aardbeving. En natuurlijk ook door de tsunami, tien dagen geleden. Journalist Kjeld Duits is nog altijd in het rampgebied. Kjeld, grote delen van die prefecturen zijn verwoest. De vraag is denk ik ook wel, zullen alle gebieden wel worden opgebouwd? Ja. Ik denk dat dat waarschijnlijk niet het geval is. Ik was bijvoorbeeld op het schiereiland Oshika dit weekende, en een van de problemen daar was dat het land zo'n 70 centimeter gezakt was. En dat betekende bijvoorbeeld dat de vissersboten de niet meer de haven konden inkomen, want het was gewoon te ondiep geworden. Eh, dat zou betekenen dat er een hele nieuwe haaf gebouwd moet worden. Dat gaat natuurlijk enige jaren duren en ontzettend veel geld kosten. Daar gaan de vissers niet op wachten. Die moeten in die tijd toch ook geld verdienen. Die zullen naar een andere plek trekken. Als ze naar een andere plek trekken, dan eh, blijft er niet veel over van de bevolking op dat Schiereiland. 60% van de bevolking daar bestaat uit vissers die zullen waarschijnlijk ook wegtrekken. En dan is het de vraag of al die mensen uiteindelijk ook weer terug willen komen... of het sowieso nog al het geld en de investeringen waard is om dat weer op te bouwen. En hetzelfde probleem geldt natuurlijk ook voor soortgelijke eh, dorpen... Aan, langs de kust in andere gebieden. Ja, en dan heb je ook nog die kerncentrale. Die zal uiteindelijk vermoedelijk dichtgaan als ze de problemen daar hebben opgelost... Dat zal ook een klap voor de economie betekenen en de werkgelegenheid daar, denk ik. Inderdaad. En wat eh, ook wel belangrijk is om eh, ons te realiseren... is dat dit gebied al vele decennia lang kampt met een grote uitstroom van jonge mensen naar de grote steden zoals Tokio... En dus er was al een hele lange tijd een enorme vergrijzing gaande. Miyagi heeft een van de grootste problemen met vergrijzing in Japan. En dit zal het zeker versnellen. Um, ook omdat in ieder geval één kerncentrale dus nu zal wegvallen. En ik kan me heel goed voorstellen dat na dit probleem... men in andere gebieden ook niet zo blij meer is om daar nog een kerncentrale te hebben. Nee, en dan, dan krijg je dus nog meer mensen die naar Tokio gaan. Wat denk je dat dat voor de stad zou betekenen? Voor, to, nou, Tokio heeft nu al 20% van de Japanse bevolking. En eh, die stad is zo'n beetje de enige stad in Japan samen met Yokohama... die echt steeds maar blijft groeien. En Yokohama en Tokio zijn inmiddels al volledig aan elkaar gegroeid. Die, dus je zou het eigenlijk als een enkele stad al kunnen zien... Um, er is natuurlijk ook nog een kans dat mensen naar andere prefecturen in Japan gaan trekken. In dat geval zullen die prefecturen heel blij zijn. Want er is daar ook een hele grote trek naar Tokio toe. Dus die kunnen die mensen goed uh, gebruiken. Jij denkt ja. over dit soort vraagstukken na. Hoe zit dat met de mensen die jij spreekt, die getroffen zijn door de ramp? Zijn die ook al zo ver om, om daarover na te denken? Ik sprak bijvoorbeeld met een eigenaar van een sushi-restaurant in een dorp op het Schiereiland Oshika. En die was uh, zo rond de zestig. En hij zei, ja, ik ben nu op deze leeftijd. Um, als ik nu weer opnieuw begin, gaat het jaren duren. En het is ook nog de vraag hoeveel mensen hier blijven wonen. Of ik sowieso nog een inkomen kan krijgen van een restaurant. Um, hij zei zelf, ik denk het niet. Um, ik ben van plan hier te vertrekken. Ja, ook misschien omdat het voedsel daar voorlopig even niet meer veilig is. Nou, Op het ogenblik um, is dat nog een grote vraag. Um, de straling die tot nog toe is gemeten... Um, ook op de voedsel die inmiddels uh, van de markt is afgehaald... is niet schadelijk voor um, uh, de gezondheid... De regels voor straling in Japan zijn enorm stringent. Dus dat betekent dat er zelfs met een klein beetje wordt gemeten... het onmiddellijk van de markt wordt afgehaald. En later praten wij nog verder over de risico's van het voedsel. Kjell Duits, dankjewel, vanuit Japan. Straks de regenboogschool of de koningin Beatrixschool. Dat zijn de meest voorkomende namen. Maar het kan ook heel anders. Ubuntu bijvoorbeeld. <middels> Wijnand Zwaan houdt vanmiddag voor u de files bij. Wijnand. Ja, het probleemweg in deze spits is de A27 van Breda naar Utrecht. Er zijn op een aantal plaatsen ongelukken gebeurd. Het zorgt in totaal voor 10 kilometer file tussen Breda en Knoopend Hooipolder. Nou, voorlopig kun je die weg dus beter mijden... door om te rijden via de westkant van Breda. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... na een ongeluk bij Leusden, 10 kilometer. De linker is dicht. Die file die is te omzeilen door om te rijden via Hilversum... over de A27 en de A1. Dit is het NOS Radio. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. In Japan is het gevaar rond de kerncentrale Fukushima nog niet geweken. Berichten over besmetting van water en voedsel uit de regio. En dan de honderdduizenden geëvacueerden, kunnen die terug naar hun huizen. Kortom, kunnen we leren van het verleden? Denk aan Tsjernobyl, 25 jaar geleden. Correspondent Kiesje Hekster ging erheen en kreeg een rondleiding. Ja, oké. Okay. Well, let's go. 30 kilometer van de kerncentrale. Alle paspoorten worden gecontroleerd. En, uh, de slagboom gaat open en dan gaat de bus de verboden zone in, de zone waar 25 jaar na de ramp nog steeds geen mensen mogen wonen. Gids uh, right now we are in Chernobyl town. Yuri, vertelt over uh, allerlei wetenswaardigheden van Chernobyl. En hij heeft een t-shirt aan met Hard Rock Café Tjernobyl erop. Vijftien toeristen zitten er in de bus. Vanuit de hele wereld zijn ze gekomen. Allemaal mensen die de gevolgen van de ramp van 25 jaar geleden willen bekijken. Zoals de Deense Brigitta met een rill op. Ze is 65 nu, zegt ze. En een van haar vrienden is onlangs overleden. En voor ze zelf doodgaat wil ze absoluut Tsjernobyl gezien hebben. Om stil te staan bij mensen die iets zwaar gehad hebben in hun leven. En die niet de kansen hebben gekregen die zij wel had. Mijn hart doet pijn als ik om me heen kijk, zegt ze. En als je alle verhalen hoort, dan springen de tranen je in je ogen. Maar voelt ze zich niet ook een beetje een ramptoerist? Ja, yep, exactly. I do. Jazeker, zegt Brigitte. Dat is precies hoe But ik me voel. Het is alsof je rondloopt I in een dode stad. De problemen met de kerncentrale in Japan nu. Maakt dat het nog extra bijzonder om hier rond te lopen? Ja zegt ze Japan is natuurlijk heel ver weg. Maar ik kijk ook televisie en als ik zie wat daar aan de hand is, afschuwelijk. Hier entrance Pripyat town, we het dorp uh, Pripyat. Nog geen twee kilometer van de ontplofte reactor ligt het. 42.000 mensen woonden er. En pas 36 uur na de ontploffing werden ze allemaal geëvacueerd. Ja, en het is, uh, het is moeilijk om dit te beschrijven. Dit is echt echt een dode stad. Hier bijvoorbeeld een school. Uh, schoolboekjes liggen nog op de bankjes. Alle ramen zijn kapot. Glas ligt op de grond. Mensen hebben hier alles achtergelaten. Alles. Het is een woord te zeggen. Het is zo difficult om to, to, to get. Words, to put words. En ik denk, dat er be a lot of crying. Tonight in my. in my in my. in my bed. En dit, dit is ook echt bizar. Een enorm reuzenrad. Het zou op 1 mei 1986 geopend worden. Maar het is dus nooit gebruikt, omdat een paar dagen ervoor de hele stad geëvacueerd werd. En het sneeuwt nu zo hard dat uh, reactor 4 zelf, die 25 jaar geleden ontplofte, nauwelijks zichtbaar is. Maar het is wel duidelijk dat de radioactiviteit hier nog steeds veel te hoog is. Want de kijkerteller die ik heb meegenomen, die, uh, die slaat alarm. En hier, hier het einde van de tour. Iedereen moet tot slot nog even door de poortjes, die meten of er iemand besmet is geraakt vandaag... Je gaat erin staan, doet je handen aan de zijkant van het apparaat. Het lichtje springt als het allemaal goed is op groen. Ja. En dan stapt iedereen weer de bus in. Op de terugweg van een dagje Tsjernobyl. Kiesje Hekster was erbij. Dan is het acht minuten voor vijf. Tijd voor Erwin Krol. Erwin, goedemiddag. goedemiddag. Misschien kan jij ons helpen als een soort scheidrechter. Tim en ik waren het niet eens vandaag. Hij kwam binnen en zei... Heerlijk, nou, heerlijk. heerlijk weer. En ik zei, nou, ik vond het eigenlijk toch nog best wel koud. Behalve in, in, uit de wind in de achtertuin met de zon. Ja, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Hè. Dat is het verschil. Want Dankjewel, het weer was natuurlijk precies hetzelfde. De zon. Nou, ik, zal je, ik, ik, wil wel, ik, ik zit er een beetje tussen. In uit de wind in de zon is het natuurlijk fantastisch. Want die zon is heerlijk. Dus. Tim heeft duidelijk uit de wind in de zon gelopen en, uh, en, en jij hebt uh, in de schaduw gezeten in de wind op de fiets en dat was uh, fris. Ja, en, ja. en er waren grote verschillen, hè, want in Noord-Holland, Friesland en Groningen was vandaag een groot deel van de dag bewolkt en 8, 9 graden maximaal. Terwijl in de rest van het land scheen de zon en was het 13 graden en dat maakt op dit moment 8 of 9 graden of 13 graden, dat maakt zo verschrikkelijk veel uit. En die straling van de zon is zo lekker warm, dus... Uh, dat had je voorspeld, hè, vorige week. Ja. Um, ja, maar is het wordt toch niet, niet kouder he, he, he, dan, dan we hadden gehoopt? Nee, nee, ik had toch het idee dat het niet 17, 18 graden zou worden. Niet dat hele lenteachtige, maar gewoon een beetje dit weer. En ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik, qua voorspelling vind ik wel dat we dat het, het redelijk goed hebben gedaan. Ja, ja. Nou, nou ja, laat ik spreken van we, hè. ik was niet de enige. Nee, dus. en, en, en dan voor deze week? Krijg je weer een kans om het te voorspellen? Ja, oké. Okay. Nou, de komende dagen denk ik, is het minder zonnig... dan het bijvoorbeeld gisteren en eergisteren was. Uh, ik denk dat we het met een, een graad of 12 moeten doen. En aan het eind van de week wordt het wat kouder, een graad of 9. De zon blijft wel een belangrijke uh, rol spelen. Dus eigenlijk heb ik het idee dat het gewoon heerlijk weer is. Maar we moeten wel een beetje, niet in de schaduw, maar in de zon. Het is een prachtig weer. Er valt niks te klagen. Ik blijf erbij. Het was heerlijk en het blijft heerlijk. En het blijft droog. Juist. Dat ook nog even. Juist. Erwin Krol, dankjewel. Alsjeblieft. Consensus, daar gaat het uiteindelijk om. U kent ze vast wel bij Unenwijk, de tweemaster, de wegwijzer, de paperclip, de Jozefschool. Het zijn namen van basisscholen, maar de meest voorkomende basisschoolnaam is de Regenboog. Dat heeft het NWS Jeugdjournaal onderzocht. In Permeren staat een school met een heel andere naam, Ubuntu. Kees van den Berg, spreek je dat goed uit? U spreekt het helemaal perfect uit. U bent de directeur van de basisschool Ubuntu in permanente. Wat is het voor een woord? Uh, Ubuntu. Ubuntu is een, uh, een woord dat uit de Zulu filosofie komt. En de, de Zulu is een Afrikaanse ja, uh, uh, een, een Afrikaanse taal. Uh, die wordt uh, uh, waarbij uh, het woord Ubuntu staat voor de, de tegenhanger de van uh, Descartes in Europa. Uh, die uitgaat van de stelling Ik denk, dus ik ben, het ik gevoel. En de Afrikaan zegt nee, ik ben er, omdat wij er zijn, het zij gevoel. Die dan draait het om. Die draait om, ja. En dat dacht ik, nou, dat is voor een school de meest geweldige naam. Want? Nou, je doet onderwijs, maak je samen. Je, de, de leerkracht en het kind, en de kind en, en de leerkracht. Je bent er samen mee bezig. Dus, dus dat past voorkomen in de. De schoenenfilosofie. Ja, onderscheidt dus u zich daarmee van andere uh, scholen? Uh, nou, ik denk dat we ons niet onderscheiden van andere scholen alleen in de naam. Want ik denk dat alle, alle scholen zijn voor de kinderen en de kinderen voor de school. Ja. Uh, waarom Ubuntu? Uh, dat heeft te maken met uh, de, de nieuwbouwwijk waar de school staat. Uh, dat is de Weide Verne in uh, Daar uh, heb je vier, uh, ja, vier delen en die zijn uh, aan de werelddelen gerelateerd. Uh, wij zitten in de Afrikaanse wijk en uh, dus alle straatnamen hebben hier een uh, de Afrikaanse naam. En vandaar dus uh, ook de naam uh, Ubuntu. Ja, u zit aan de Zambezilaan, zag ik op Google. Wij staan op de Zambezilaan, ja, daar staat de school. Dat is een rivier in Zuid-Afrika. Dat is weer een rivier in Zuid-Afrika, ja, ja, ja. Is het een moeilijk woord voor de kinderen, Ubuntu? Uh, nee, het is bij de kinderen helemaal nu ingeburgerd en zeker zoals wij het ook schrijven. Want uh, uh, normaal wordt het geschreven met UUU. u, u. u. Het uh, is ook een, een bestuurssysteem voor computers. Het is ook filosoferen op zo'n Ubuntu's. Maar uh, toen de tijd, acht jaar geleden, dat de school uh, werd gestart... toen heeft uh, de wethouder gezegd van ik vind Ubuntu en het begrip vind ik heel mooi... maar alleen dat moet wel van Nederland worden dan. Dus we maken er geen u, -u, -u van, maar oe-oe-oe. En uh, nou, dat is voor kinderen al veel, veel duidelijker. Beetje flauw. Ja, op zich is het flauw, maar aan de andere kant denk ik ach... als de, als de gedachtebaar blijft bestaan. Zijn de kinderen trots op die gedachte? Uh, nou ja, dat zou je eigenlijk aan de kinderen moeten vragen. Maar u vraagt dat vast wel. Uh, soms vraag ik het. De kinderen zijn trots op de school. Want ik heb vanochtend ook... Uh, was ik ook even op de radio geweest. En ze kwamen al heel trots. Uh, naar me toen zeiden... meest meestal heb je gehoord op de radio. Dus uh, even horen de Ubuntu. Nou, dus dat betekent al uh, dat ze heel erg trots zijn op de school. U was op de radio omdat wij er zijn bij NWS ja. Radio. Ik dank u hartelijk en uh, wens u een fijne dag. Nou, dank u wel. Veel succes. Mag ik school heb jij gezeten? Uh, op de Mansen, maar die heet nu de Piet Mondriaanschool. Oh ja, zo ga, waar was dat? In de Ja, zo gaat het. He. Ik reed gisteren toevallig in Oosterwijk in Brabant langs mijn oude basisschool. Ik ging heel keurig, katholiek Brabant, naar de Sint-Aloïssische school. Inmiddels werd dat de Zwaalu. En gisteren uh, kwam ik tot de dat het de tovervogel inmiddels heet. Nou, ongelooflijk. Het gebouw <laughs> was nog steeds even te ben je al oud, al zo vaak van naam veranderd. <laughs> nee hoor. Goed, uh, dit was het eerste half uur van het uh, Radio 1 Journaal. Uh, Zometeen na vijf zijn we terug. Dan gaan we natuurlijk praten over de situatie in uh, Libië. Het is nog steeds lastig telefoonverkeer met Libië. Dus hopelijk, we hebben nog een paar minuten... krijgen we Hans-Jaap Melissen te pakken. En anders schakelen we in ieder geval met Brussel. Want daar wordt uh, veel gediscussieerd natuurlijk over Libië. Wordt het nou wel of niet onder een NAVO-vlag? Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... verwacht dat die beslissing wel binnenkort genomen wordt. We gaan hem na vijf horen. Dit is het nieuws van de dag. 3. De regels om een hypotheek te krijgen worden strenger. 2. Gray smoke was seen coming from the number 3 reactor. Ranking the news. Nu op nummer 1. This building is administrative building in which people were working and it was hit only 2 hours ago. Smoke.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 Helle monsters, duivels, engelen, ridders, naakten en listige vrouwen. Welkom in de wereld van Lucas van Leijden. Kom naar Museum de Lakenhal voor Lucas van Leijden en de Renaissance. Met ruim 250 prenten, tekeningen en schilderijen... van onze belangrijkste renaissancekunstenaar en zijn tijdgenoten. Lucas van Leijden en de Renaissance in de Lakenhal Leiden Tot en met 26 juni. Kijk op lakenhal.nl. Dit is Radio 1.